Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal mensen met apenpokken in ons land is deze week verdubbeld. Op dit moment staat de teller op 12. Nog twee keer zoveel als maandag. Maar volgens minister Kuipers van Volksgezondheid hoeven we ons geen zorgen te maken... dat de apenpokken net zo uit de klauwen gaan lopen als corona. Nee, daar hoeven we niet bang voor te zijn. Uh, andere verspreiding... Ander ziektebeeld, classificatie als A-ziekte, mensen herkennen dat ondertussen, vroeger was het natuurlijk heel onbekend. Het bestond altijd al, maar mensen kennen dat nu via de corona. Ander ziektebeeld, totaal andere aantallen. We hoeven niet bang voor te zijn. Het aantal Nederlandse gevallen loopt gelijk op met andere Europese landen. De Britse premier Boris Johnson heeft een hoop sorry's gebruikt. Het gaat weer over Partygate, de coronaborrels in de ambtswoning van Johnson. Het officiële onderzoek is gepresenteerd. Daarin heeft een topambtenaar er geen goed woord voor over... zegt correspondent Fleur Landsbach. Het is een falend leiderschap, concludeert zij. En er is een drankcultuur. Dat er waren bijeenkomsten daar die tegen de wet waren. Tegen de toen geldende coronaregels. En uh, nou, dat politici en mensen in officiële rollen uh, zich niet hielden... aan de standaarden die we wel van ze kunnen verwachten. Dat staat in het rapport. Johnson zegt dat hij verantwoordelijk is, ...maar vindt niet dat hij moet opstappen. Ajax-middenvelder Ryan Gravenberg heeft zijn droomtransfer te pakken. Na de zomer speelt hij bij de kampioen van Duitsland, Bayern München. Volgens de Telegraaf krijgt de Amsterdamse club minimaal 19 miljoen voor hem. En Gravenberg zelf komt er ook goed vanaf. Hij gaat in Duitsland 10 miljoen per jaar verdienen. De zaal van de A's vandaag maar één club waar het over gaat in ons land, Feyenoord. Duizenden supporters zijn naar de hoofdstad van Albanië gereisd, waar de club vanavond voor het eerst in 20 jaar een Europese prijs kan pakken, de Conference League. Verslaggever Onno Beukers is in Tirana. De bij de koning vakken zitten vol. De Kuipers in extase. ik sta, want that's scoort scoring goal. Hoe oud ben je? 13. En je mocht nu al mee naar Tirana? Ja, dat is bijzonder. Eén keer in de 20 jaar gebeurt het misschien. De vorige Europese finale was jij min 7. Het is nog lekker bij mijn vader. 22. <laughs> het is ook de eerste van mij. Ja, je maakt er niet vaak mee, je ziet het. Het is uh, 20 jaar geleden. Vanavond om 9 uur begint die finale tegen Aas Roma. En dan nog het weer. Het is een graad of 18. Af en toe wat zon. Morgen veel meer zon dan vandaag. Dan ook droog. En tussen de 17 en 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edson Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke avondspits. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 20 files. De files met een kwartier of meer vertraging staan op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Knoopert-Hoek en Roedervaard-Sveen... 20 minuten oponthoud. A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad-Koog... en Knoopert-Komplein 20 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Alzemeer en Knoopert-Velsen... een kwartier. Op de N516 zaan Dam, richting Oost-Zaan... tussen de aansluiting met de N203 en de aansluiting met de A8... drie kwartier vertraging.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 Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de Boulevard. Mee. Wat zou jij doen als je meemacht met je fantasie? Ja. En ze zo lang om je heen danst dat je dubbel ziet? Ik heb getrouwd van onze energie. Voordat ik je had gezien, was ik al verliefd, want ik heb op je gewacht. Ik laat je niet meer los, want zo had niemand me fout. Ik me overdag En geef me vuur in de nacht. Vuur Oh, het voelt als stromen Met mijn ogen open. Ik heb niets meer nodig. Als je En het voelt als zomer. Zo Neem nou eens maar over. Het is net. Alsof jij altijd al van mij was. Maar toch, ik denk niet dat je begrijpt wat jij nu doet met mijn hart. Maar ik heb geen tijd om daarbij stil te staan. Oh, als je mij zoekt, ik ben danser met mijn fantasie. Ze staat zo dicht tegen Verwacht. Ik laat je niet meer los, want zo houdt niemand me vast. Ik heb naar je verlacht. Kies me over dagen, geef me vuur in de nacht.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 che nada es imposible sinti su sin no va a salir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 un courait vers les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 Fallait défendre la terre de nos ancêtres, et là, et pour toutes les lois de la tribu de Tana.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 ik flotte toujours sur la Bretagne j'ai rejoint ma femme, mon fils en mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la de Tana. Tana, Tana, Tana, Tana, Tana, Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle slachtoffers van het schietincident op een school in Texas gisteren zaten in dezelfde klas. De 18-jarige dader doodde 19 kinderen en 2 volwassenen. Waarom hij dat deed is niet bekend. Hij is door de politie gedood. Het kabinet gaat rijkspanden inzetten om asielzoekers en statushouders op te vangen. Ook als de gemeente waar dat gebouw staat dat niet wil. Het gaat in totaal om 12 oude kantoorpanden of leegstaande asielzoekercentra. En het is topdrukte op de weg vanwege het hemelvaartweekend. Volgens de ANWB is het met ruim 900 kilometer file de drukste avondspits van het jaar. Hoogtepunt van alle files is ongeveer rond dit moment. Het weer vanavond en vannacht kans op wat regen. Temperatuur daalt naar een graad of 12 morgen zonnig en maximaal 21 graden.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 until he just jump in that water, be free come south at the border with me jump in that water, be free come south at the border with me he got that green eyes giving me signs that he really wants to know my name hey, I saw you looking from across the way and suddenly I'm glad I came ay, ven para acá, quiero bailar, toma mi mano quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando mm, green eyes, shaking your time your life you wanna shine you gotta get more eyes am i your lover or oh, i'm just your vice a little crazy but i'm just so your type cry. you want the lifts and the curves meet the whips and the furs and the diamonds i prefer in my closet his and hers hey he want the little mama see the margarita. margarita i think the egg got a little jungle fever hey you got more than you are more than time boring legs up and sung out michael jordan uh go exploring You need me by me like a genie Pull up to my spotlight and bikini Cause you gotta see me, never leave me You got a girl that could finally do it all Drop an album, drop a baby, but I never so drop it yeah. I'm in, push up for me and sweat, darling oh, So nah, I'm gonna nah. put my time I won't no oh, stop, stop until, until the angels sing nah, nah, nah. Borders, be free Come south nah. with the borders, boom Free comes out of the bottom with me. Is wat ik zei tegen haar. Slap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch, toch? Is wat ik zei tegen haar. Ik had een tijdje niks te doen, het was vroeg in het seizoen. Zo van alles mag er niks moet. Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt. Precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hey, een om een klavertje vier. Dagen als deze schaars, dus klagen we niet. Niet hier, halen goed. We zoeken naar vertier. Move naar een plekje in de vaste kroeg van een vier. Ik ken de haar via via, Zij me via ook. Ik had zoiets van, we zien we hoe het loopt, naar nou, wat die heel, ja. Laat ze rond, tijd om te vertrekken. Stuur dus op weg naar huis nog een berichtje?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 wat ik zei tegen haar, shit Die dagen daarna met sms gevuld Eén bericht, terugbericht, geen bericht Shit, de spanning aan het wachten Op het geluid van de... Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen, Nee, leek me verre van de player De dus speelde het op zeef, vroeg om een eerste date Ergens in een pittorescafé Zo gezegd, kwam ze rustig aan, gewandeld. Een overduidelijk geval Van elegantie, de tijd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 Che ik het zo kommen, ik voel het. Ik vraag wat ik chiedo. Se heb gedaan. Ik vraag me af wat ik heb gedaan. Ik vraag me ik heb gedaan. Ik vraag me af wat ik heb gedaan. Ik vraag me af wat ik heb gedaan. Ik vraag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 Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh no, no. Yeah. dire che stai bene con te è poco dire che stai male con te è un gioco un misto tra tregua e rivoluzione credo sia una buona occasione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 Su quel che fatto è fatto io però chiedo, tre da nel sorriso io ti borgunare, su questa amicizia nuova pace sì, rosa. perdono, qui l'inferno non ho una paura, io senza di te un po' ne ho. Qui la rabbia è senza misura, <ride> io senza di te non lo so. Balla da sola, senza di te non ballerò Capitano, basti le mura Che da solo non ce la farò Perdoni, Se quel che è fatto è fatto, io però chiedo Scusa. Regala il mio sorriso, io ti porgo una Su questa amicizia nuova, pace si, sì, perché so come sono, infatti chiedo Losa. Che fate fatto io però chiedo regala il sorriso lo tipo arguna su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono infatti chiedo Che fatto heb fatto io però chiedo, Ik heb sorriso aantal ti gesteld. een aantal Ik heb een aantal vragen gesteld. chiedo heb een aantal vragen Ik heb een aantal vragen gesteld. Ik heb een aantal vragen gesteld. Ik Ik heb een Then I'm sure that you know it's just Jits.